Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De landelijke storing bij k internet lukte wel. Doordat het technische probleem zeer complex was... duurde het lang voordat monteurs de oorzaak hadden gevonden, zegt KPN. Na China heeft nu ook de VS het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd. De Chinese president Xi Jinping maakte vannacht bekend... dat het land het akkoord bekrachtigd heeft. Zijn Amerikaanse collega Obama deed hetzelfde... toen hij in China aankwam voor een bijeenkomst van de G20.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 De politie in Amsterdam heeft vanochtend een vrouw aangehouden... die dronken in de auto zat met haar twee kinderen. De moeder werd langzaam rijdend en slingerend gezien op de A1. De politie heeft haar thuis opgewacht en aangehouden. Uit een blaastest bleek dat ze zeven keer meer... dan de toegestaande hoeveelheid had gedronken. Haar rijbewijs is ingenomen. De vrouw en de kinderen zijn meegenomen naar het bureau... en later door de politie naar huis gebracht. Het weer op steeds meer plaatsen breekt vanuit het westen de zon door... Plaatselijk valt soms nog wat lichte regen. Het is tussen de 20 en 24 graden. Vanavond en vannacht buige regen. vallen nog wel enkele buien, soms met onweer. Morgen breekt vanuit het westen de zon soms door. Dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Opkoude. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter ook is dicht. Vertraging valt wel mee, zo'n vijf minuten. Bij de werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein, 3 kilometer. Vertraging nu 20 minuten. De A13, de Aan richting Rotterdam. Door een auto bij Berkel en Roderijs, 5 kilometer file. De vertraging is nu al een kwartier. De rechterrijstrook is daar dicht. Bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Lunette, 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Ik acabar todos esos besos Ik te quiero dar. A Ik no me importa que Ik con él, porque sé Ik sueñas con poderme ver, Ik wil vas a hacer, Ik wil ver si te quedas o te vas, si Ik no, no me busques más. Si te vas, yo también Ik voy.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 In my Mama said that every word but for my name yeah, right. I'm right. the best right. you've ever had right. If you think I'm burning out, I never am right. I'm Avond, uh, de ziel van Pitbull en Fireball. Zodatig gaan we neer uh, overschakelen naar het circuitpark het Naar Willen van deze voor de Historic Grand Prix is Paris. Hier is Willi William. J'ai troqué ma boite sur Brun Vélo. Rouéé sur ces rues pavées. Un R.D.T. sur la capitale. On était là là là me C'est ce qui faisait tout son charme Quand je chante la la la la la Parce que moi j'aime me balader dans J'aime me balader dans J'aime me balader dans J'aime me balader dans je, je me Pam ram, pa, pa, pam pam Of your heart. I can barely sleep Why won't you come to me I want you to stay Parce que moi je me pardonne pas <laughs> Je me pardonne pas Je me pardonne pas pie. me pardonne pie. Je me pardonne pie. Je me pardonne pas Je me ram Pam pam pam pam pam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 Nee, hey, maar ja, we zijn nu bezig hier met uh, NKHTGT. Nou, het staat voor uh, Nederlands kampioenschap, historisch doelwagens en uh, GT's. Een uh, veld van maar liefst 56 auto's. Nou, het is veel om ze allemaal op te gaan noemen, maar...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 Ik wil toch wel op uh, wat namen van rijders uh, daarin gaan. Gewoon omdat daar wat verbonden is uh, met de eerste Aan de leidingen uh, vinden we nu terug uh, Alexander van der Lof. Die rijdt in een uh, Pizarini. Nou, waarom uh, doe ik dat? Van der Lof, uh, zijn vader uh, was ooit.. Uh,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 ontwerper van het circuit Park Zandvoort toen de tijd. Ik wel wat wijzigingen inmiddels natuurlijk hier op de circuit jaar Maar dat is degene die het circuit ontworpen heeft toen Hans Huberons ook directeur geweest van het circuit. En één naam wil ik er ook uit halen. Ja, misschien is het lullig, hij rijdt helemaal achteraan op de 56e plaats. Maar eigenlijk is dat toch wel opmerkelijk. Dat is Melroy Heemskerk. Nou, die rijdt in een heel kleine uh, Renaultje. geloof ik een R03 of zo. En die moet uh, handen en voeten gebruiken. Niet zoals <lacht> allemaal, maar spreekt gezien dan. Om een tijd te kunnen rijden van uh, 2 minuten en 40 uh, seconden. En als je dan denkt dat hij nog geen anderhalf uur geleden hier uh, tijdens een demonstratie rondjes moest rijden. in een uh, kolonie Formule 1. Ja, dan maak ik wel al twee uitersten mee vandaag. <lacht> Jazeker. Jeetje. Geweldig. Uh, even, uh, uh, oké, okay, de, de NK, dus het is Nederlands-Nederlands gebeuren uh, in dit uh, hele verhaal. Uh, ja. Maar uh, verder vooruitkijkende naar de, de rest van het programma, er komen nog een pa paar hele mooie races aan hè, vanmiddag. Ja, wat we nog krijgen, en ik zie daar niet eens twee uh, Nederlandse afvaardigingen in, maar uh, onder andere uh, krijgen we straks een soort uh, van historische uh, Formule 2 race. Nou, dat weet ik van vorig jaar nog, uh, dat was uh, spektakel... Uh,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 Mooie auto's uh, zullen we maar zeggen. Daar verwachten we niet zoveel veel aan toe. Uh, en dan later op de dag uh, gaan we hier afsluiten. Uh, gaan we dit allemaal te laten in de richting, toch? Oké, okay, weet je toevallig hoe laat die parade start vanaf het circuit vanavond? Als ik het uh, goed begrepen heb, uh, is het uh, half acht uh, vanaf het circuit vertrekken. Dat klopt toch, uh, Albert John? Ja, dat klopt. <laughs> ja, heel ik goed. denk ja, anders komen we te laat uh, <laughs> misschien. Dat is ook niet de bedoeling. Hey, nee, uh, ik we op tijd trainen. Uh. <laughs> ja, pap. <laughs> Helemaal goed, we komen uh, dit uur nog een keer bij je terug voor uh, weer even een update live vanaf het uh, circuit Historic Grand Prix Zandvoort. Een geweldig driedaags race-evenement. Tot straks, Willem. Tot zo.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 Stappen, start stappen vanaf een uh, zevende positie. En wij vanavond trouwens, uh, Albert-Jan, vanaf een 78e <laughs> positie. Dus uh, nou ja, helemaal niet verkeerd toch? Niet, niet onverdienstelijk toch? Nee van, toch? Van de 100 deelnemers? Nee. Nee. nee. Nummer 78, schrijf het op en uh, je, moedig ons aan. <laughs> Goed, de evenementenagenda. Inderdaad. Uh, gisteren al begonnen, echt een geweldig evenement. Een AAA evenement zou ik bijna willen zeggen. De Horst Grand Prix Zandvoort. Gisteren begonnen, nog tot en met uh, morgen.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 De auto's die meedoen aan de historische parade doen de parade en zullen hun historische racevoertuigen plaatsnemen op het pleinen in, in het centrum, de Kerkstraat en de Haltestraat. Heb je nog een voorkeur waar je wil staan? Nee, we zien het <lacht> wel. Toch. We zien het wel. Men heeft dan alle tijd om te genieten, uh, u hebt dan alle tijd om te genieten van de vele, vele mooie voertuigen. Ook is net als vorig jaar een podium en gezellige muziek op het Raadhuisplein. En dat begint daarna het grote muziekfestival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 Mag niet, hè? Mag niet, hè?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 Give me Je me Je me een party especial para ti bebé Invito a tus amigas también Desapamos la botella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 Figure hundred, hundred and fit it. No voy your move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it you know me not quit it. One the yell like you see and did it, me now. The my watch we like Cindy. City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that, would I be a fity? My girl, coming down one, see something me want in a life. Het is weer een uh, oud stukje van de single van Maxi Priest and Close to You. In een uh, nieuw jasje gestoken door onder meer Jean-Paul hem Make My Love Go. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we schakelen weer rap over naar het circuitpark Park, Naar Willem van deze. Want dit weekend heel veel historische auto's. Die mooie auto's op het circuit. En uh, volgens mij gaan we zo dadelijk aan de historische Formule 2 beginnen, Willem. Dat uh, klopt helemaal, historische uh, Formule 2, dat is hetgeen wat op het programma staat, uh, zo dadelijk. Zojuist hadden we uh, het NKH uh, NH, nou ja, ik weet het ja, niet. Ja, ja, ja, ja. Met al die afkortingen, ja. in ieder geval uh, de Nederlandse kampioenschap van historische doelwagens en GT. Nou, dat eindigde uh, met een rode vlag... Uh,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 tegen het einde van deze race. Die gewonnen werd door Alexander van der hof in zijn Pizarini. Uh, Oké, okay, nou uh, Albert-Jan, wij gaan het rustig aan doen. Hè? Nou, <laughs> ik, ik heb de tranen in de ogen staan, uh, Willem. Tranen in de ogen. Nou. Ja. ja, het is dat ik je aan de telefoon heb. Want ik sta nu bij die auto. <laughs> en ik zie mijn takels hangen. Dus ik kan er geen foto van maken. Maar... Dus gaat je daar ook nog even proberen of dat kan. dan uh, kan je zien hoe het ook kan eindigen uh, met jouw uh, MGP. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Nou, ze er dadelijk dus de Formule 2 op de circuit. Zijn ze al klaar voor de race? Nee, nou, die staan hier nog uh, achter op de pedagok op de pre-crit, uh, zoals dat heet. Of dat, uh, ja, die, FG, die heeft ook bijna een, een rotary achtergelaten, wat opgeruimd moet worden. Dus, ho, ho, ho, ho. Moet het eventjes duren voordat, <laughs> voordat uh, de Formule 2-race van start gaat.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 Ja, oké, okay, tot zo. Tot dan. oh, Dankjewel Hoi. Willem. En wij gaan het inderdaad rustig aan doen, hoor, vanavond Albert-Jan. Komt helemaal wel. goed, komt helemaal goed. Met de MGB doen we vanavond mee aan de parade in het centrum van Zandvoort. De CFM-MGB met nummer 78. Ga ons even toejuichen hè? vanavond, vinden we leuk. You cause the rain, I bought your pain But you're the only one that can save me oh. Kijk mee meedansen met deze ziel van Listen Be. Je hoorde Save Me. Alweer einde van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zal meteen nieuws en weer van 4 uur zijn we er nog één uur lang. Met een derde en laatste uur in de take uiteraard van de Historic Grand Prix. Tot zo.